De politie bereidt zich voor om zo de gebouwen van het Roeters Campus van de UvA binnen te gaan. Om te kijken of er nog demonstranten zitten. De demonstranten moesten eerder al van het terrein af en toen liepen ze naar het Oosterpark. Verslaggever Jeroen de Jager heeft ze gevolgd. Nou, je hoort dat het rustig is. Ze hebben even op het gasveld gezeten. Het is nu gaan regenen. Ze zijn gaan lopen weer. Ze hebben, ik heb ze horen zeggen dat ze de energie hebben om door te gaan. Dus wie weet waar ze naartoe gaan. Zo'n 150 mensen hielden een gebouw van de Unie een tijdje bezet. Binnen is van alles vernield en besmeurd met rode verf. Voor zover bekend is er niemand opgepakt. De vader van Insaya heeft een celstraf van 8,5 jaar gekregen voor het ontvoeren van zijn dochter. Wanneer dat zal gebeuren is onduidelijk, want de man zit in het buitenland. Insaya werd in 2016 met veel geweld uit het huis van haar oma weggehaald. Het meisje was toen maar twee jaar oud en ze werd via Duitsland naar India gebracht, waar ze nog altijd woont. Haar moeder heeft haar sindsdien niet meer gezien, maar doet er alles aan om haar dochter terug te krijgen. Steeds meer kinderen harken zelf hun geld binnen in plaats van een krantenwijkje te nemen of vakken te vullen. Uit nieuwe cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat steeds meer kinderen tussen de 10 en 14 hun eigen bedrijf beginnen. Het gaat dit jaar al om drie keer zoveel tieners als vijf jaar geleden. De meeste zijn 14 en verkopen online kleding, make-up of sieraden. En Oranje-spits Vivianne Miedema gaat weg bij Arsenal. Na zeven jaar bij die Engelse club gezeten te hebben... vindt ze het tijd voor iets anders, zegt ze. Echt veel spelen deed ze de afgelopen jaren al niet... vertelt sportverslaggever Rivka op het veld. Omdat ze veel knieproblemen heeft gehad en een langdurige blessure... of dat is waarom ze moet vertrekken, weten we niet. We weten eigenlijk niet wat de reden is. Wat ze nu gaat doen, weten we ook niet. Vivianne Miedema is topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. Het weer verspreidt over het land wat pittige buien, met kans op onweer. Vanavond blijft het overal droog. Morgen begint het zonnig, maar later komt er weer regen aan en wordt het een graad of 25. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evergroen van de AWB.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 Dat is al een beetje een tijd ver vooruit. Want de, de, beetje de discussie over non-binair zijn... die had hij al eh, min of meer gevoerd. X, oftewel Marnix Dorrestein. Nummer de uh, difference. Eh, wat was een beetje de aanleiding? Ja, hij kwam op een gegeven moment ergens in de modewinkel binnen... en hij vond iets heel erg leuk. Waarom de modeverkoopster ze, ze, zei... van Ja, maar dat is alleen maar voor dames. Ja, ze zei... Uh, Marnix, wat maakt dat nou uit? Dus <gacht> die zei op een gegeven moment... Ik zie het verschil niet... En uh, dat was hij, hij was toen op stap met uh, Jelle Tuinstrap. Beter bekend als Jet Rebel. En uh, zo kwam, uh, zo kwam het, uh, het liedje tot stand. Difference was dat. Um, goed, uh, vanavond zijn uh, de mensen van De Void te gast. Normaal, drie personen, maar nu zijn het er twee. Uh, Ruben en Anouk die zijn er. En Lennart is geveld, geveld, geveld, geveld door ziekte. Door Heel ziekte. Een record van bed. Goedendag. Ja, ja met Dus Lennart, als je zit te luisteren, beterschap kerel. Mm. <laughs> um, goed, want uh, ja, we kennen hem ook trouwens uh, als een van de, de lichtmedewerkers bij het patroonaat, want dat doet hij ook. Klopt. Ja. ja, dat uh, dat weet ik. Dus uh, want ik heb wel eens een beetje. Uh, Erbij gestaan op het moment dat die, die lotingen werden verricht. Nou, dat weten jullie ook. Dan, uh, dan, dan wordt er op een gegeven moment uh, papiertjes in een, een of andere. Nou, wat zal het zijn? Niet in een hoed hoor, maar ik geloof dat het bijna de redder... ja. gegooid ja, ja, ja, ja. Nou, ja, Ruben, jij je kent het een beetje, de klappen van de zweep van, uh, van de Rob Hak woord, want uh, jij hebt er zelf ook aan meegedaan. Uh... Ik heb er een keer aan meegedaan. En dat niet zomaar, want je kwam er ook uh, als uh, winnaar uit. Uh, kan uh, kan, dat kan waren Ook ja. inderdaad. Ja. <laughs> ja, want, uh, met de uh, e mensen. Dat, yeah. uh, dat, dat was uh, het uh, vorige leven. Daar um, gaan we het nu niet over hebben. Um, want uh, vanavond is het De Voigt. Um, want Anouk, wie van jullie drieën is De void begonnen? Komt dat bij Ruben vandaan of komt dat bij jou vandaan? Uh, nou, dat is, dat, dat is dan wel leuk. Dat kwam dan eigenlijk geheel simultaan, denk ik. Simultaan? Uh, ja, simultaan. wij kwamen <laughs> simultaan uh, uh, yeah. op De Voigt eigenlijk. Yeah. Ja. Nou, het, het, hij, ja, het, het, het ontstaan van de Void was eigenlijk. Nou, Ruben en ik leerden elkaar uh, eerst kennen. En Lennart en Ruben kennen elkaar trouwens al, wat is het, 14 jaar? Die zijn uh, high school besties. Ja. En uh, ik ging met Ruben werken aan, uh, aan mijn eigen soloplaat. Ja. En uh, dus daar ontstond eigenlijk onze samenwerking. En, maar gelukkig werden we al snel bevriend. En uh, Lennart en Ruben hadden samen hun, dat uh, studiobedrijf. Dus Lennart was daar dan de, de marketeer en de manager van. Dus mm. die leerde ik ook kennen, werd ik ook mee bevriend. Toen was het gewoon zomer. En uh, we gingen gewoon lekker vaak uh, biertjes drinken op jouw dakterras. En toen hadden we gewoon een beetje het over om weer muziek te maken samen. Ik zit dat eigenlijk zo te bedenken, het dakterras. Ja. ja. Zullen we dan toch iets van een soortement van progressief dance techno band. Ja, ja, ja, ja. nou, kijk, Anouk ah, ja. die zakte door de stoel heen. Ja. ja door door, door een tuinstoel. Ja. tuinstoel ja. Ja. Ja, die ook gewoon heel, die, die als stuk was. En, ja. dat dat was en toen okay, zij dat zei ik. van, oh mijn god, ik val in De void. En ja, maar dat is het, waar de bandnaam. Het, het was toe. gewoon helemaal donker naast yeah. mij. En het, het leek gewoon echt alsof ik gewoon ergens een gat inviel. Dus ja. ik, oh my god, ik val bijna De void in. En toen was ik zo van, oh my god, De void is echt een leuke bandnaam. En jij had het erover dat je weer je eigen project wilde opstarten mm, en toen eigenlijk los daarvan zijn wij samen opeens per ongeluk gaan schrijven was eigenlijk gewoon uitstelgedrag om mijn nummers af te maken want dat afmixen ja, is gewoon niet een heel leuk proces wij wij zijn gewoon wij gaan liever weer nieuwe dingen maken mm. dus toen dat, dat werd dat eigenlijk en ja. toen was Lennart super enthousiast daarover en die was van oké okay, ik zie al helemaal hoe we dit moeten doen en wij zaten van oké okay, nou ja yeah, let's go en uh, zo eigenlijk. Zo geschieden. Ja. Ja. Zo geschieden. En zo um, geschieden. Ja, ik het. vind het wel heel erg leuk uh, over zo'n tuinstoel... Uh, die dan ja. <laughs> in elkaar vloog. Ja, echt hè. Ja, ik zag het in de Void de. heen. Ja, en ja. dan ineens het Eureka-moment. Wat? Ja, ja naam naam. Ja, ja, geen probleem. Dus maar het dan... lijkt ook alsof het vanuit iets veel duisterders zou zijn voortgekomen. Hm? Maar ik was gewoon... Een, ik maakte gewoon een grapje. <laughs> ja, want uh, zelf, je zei het al. Je bent zelf ook uh, gewoon... Bezig. Zeker, Nog ja. Nog steeds, denk ik. Ja, ja. absoluut. Uh, maar goed, uh, de Voight is een totaal ander verhaal... Ja. Uh, met, uh, met wat je zelf uh, doet, denk ik. Zeker. Um, maar wat neemt nou meer tijd in beslag? Het uh, verhaal van de Voight op dit moment of Anouk Wolf zelf? Eigenlijk gaat het redelijk gelijk op. Mm. Uh, maar ik ben met de voet een stuk meer aan het spelen. Mm. En, dus dat, en dat is ook gewoon... Ja, we zijn met z'n drieën. Dat gaat gewoon makkelijk. Ik hoef de kar niet in mijn eentje te trekken. Mm. En we hebben, we hebben een band. En me, bij mij ik wil gewoon graag bandleden die bij mij spelen, betalen. Ja. En ik heb gewoon niet altijd geld daarvoor. Ja. Dus dat, dat gaat niet altijd... Uh, helaas. Dus ik ben nu weer veel de studio ingedoken voor Anouk Wolf. Voor mijn solo project. Ja. Ja. Wat hij ook weer uh, produceert. Dus we zijn wel bezig met een nieuw album. Uh, eigenlijk zijn we daar al best ver mee. Er komen iets van twaalf nummers op. En ik zit te denken om in de tussentijd misschien een soort, tussen-EP te droppen... met allemaal akoestische versies van mijn eigen liedjes. Lijkt mij een goed idee om dat te doen. Want ja. dan kun ik, kan ik ook weer iets op dat gebied hier voor dit, ja. voor dit programma. En natuurlijk heb ik die pet van 3 voor 12 Noord-Holland ook nog eens een keer op. Dus dat ja, zijn altijd zeker. wel leuke aanleidingen dat ik weet van... hey, er zit weer iets aan te komen. Dus uh, um, <coughs> ja, maar um, vanavond is de Void iets anders dan anders... Dat ik had helemaal voor gedacht. Nou, dit wordt een beetje zoiets als... Uh, three-point landing en low edits, om uh, even mm -hmm. zo te zeggen. Ja. Maar ja, doordat uh, Lennet uh, gevloed is... Uh, wordt het iets anders. Namelijk akoestisch. Het ja. wordt wel een beetje spannend, uh, dat het op zich. Ja, dat vind ik eigenlijk ook. <laughs> ja. Het is dat dat me op zich gelukkig wel ligt. Want zo ben ik zelf begonnen als... Nee. Uh, zeg... Ontstaan die nummers eigenlijk ook van de Void Ook een beetje op die manier? Nee, niet. niet, nee, jawel. niet. Nee, wel? Nou, zij schrijft aan ik het begint met een Ja. Beat. ja. En zij krijgt daar inspiratie van. En zij schrijft uh, eigenlijk het nummer daar aan, met akkoorden aan een piano meestal. Yeah. En dan gaan we dat weer integreren met de, met de beat eigenlijk. Ja, yeah, oké. Okay. Hmm. Uh, het gaat op meerdere manieren. Want voor, voor mij voelt het wel heel anders dan hoe ik voor Anouk Wolf schrijf. Je bent er niet mee. Nee, ja, Je hoeft niet altijd. Er <laughs> uh, uh, uh, wordt hier uh, hier zit al een mo mogelijke breuk <laughs> aan te komen. Ja, met ja. de nee, nee, nee. Ja, nee, zo makkelijk ja. gaat dat niet. Nee, nee. maar nee, want hoe, hoe ik zelf solo schrijf is echt inderdaad met, met alleen piano en gitaar mm. of of soms gewoon losse vocalen als mm. ik echt heel erg een idee in mijn hoofd heb. En bij jou als wij samen schrijven komt het wel meestal. Jij hebt een beat, dan en, en iets van een synthesizer geluidje al of zo. En dan krijg ik inspiratie. En dan komt er vaak wel snel een topline uit. En dan gaan we dat eigenlijk uitwerken. Het ziet toch een beetje witte rook uh, eruit komen. Het <laughs> yeah, yeah, yeah, yeah, ja, yeah. uh, is toch enigszins weer overeenstemming. Uh, en het is toch leuk om het altijd wat mooier te vertellen dan dat het eigenlijk ja, dat is. Dus mooi. Dat, uh, oh, ja. Wat is hier mis mee? Ja, nou dat, uh, ik, dat ik ken ook zo'n soort uh, verhaal. waar heb ik ook een uh, keer bijgezeten, uh, toen René van Colom ooit eens een keer zijn boek presenteerde. En dan uh, had hij het over. De manier waarop hij uh, zich een beetje bezig houdt. Waarop hij die vrienden het een beetje weer downsized. is zeggen. Nee. Uh, voordat het mythische vormen begint aan te nemen. zoiets. Dat herkennen jullie dus ook een beetje in dat, dat opzicht. Dus ja, uh, wat dat er gaat, uh, wordt het helemaal leuk. Het worden vier nummers vanavond. Ja. Ik heb het lijstje hier ergens. Dus moet ik even, Lever, even erbij ja, pakken? We, we zouden er zes gaan doen. Ja. En we hebben uh, dinsdag nog helemaal lekker gerepeteerd. Uh, met z'n drietjes dus. Ja. Uh, maar goed, Lennart die gaf uh, toch vanmiddag rond vier uur echt even de knoop. De, gaf de knoop aan, nee, hij hakte de knoop door. Ja. Dat het hem gewoon echt niet ging worden. Hij klonk ook heel ziek. Dus dat was oh. heel zielig. En toen uh, dachten we, nou dan, uh, dan ga ik het maar akoestisch doen. Ja, ja. Dus Is dat? Het is niet anders. Het is niet anders. Maar het uh, tekent uh, Leonard natuurlijk wel dat hij tot het allerlaatste moment uh, het aankijkt. Zeker. En uh, niks beters dan zo'n soort muzikant in de, in de geledenheid te hebben. Dat zegt al iets genoeg, denk ik. Het mm -hmm. gaat wel van jullie wat uit, denk ja. Ik. ja, klopt. Dus uh, we gaan het onder andere ook hebben over de EP-release die natuurlijk aanstaande is. En natuurlijk nog over veel meer dingen. Want uh, ik weet ook dat jullie ergens bij een heel groot festival in de meer hebben gestaan. Mystery Land. Mm -hmm. Dus dat wil ik ook toch wel eens even weten hoe dat, uh, hoe dat in zijn werk is gegaan. Maar dat zo dadelijk. Maar eerst even muziek van uh, Eigen bodem. Vorige week hadden we er in de uitzending hier steady mac. En het nummer dat heet Twice. Tell me why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 Plaat achter elkaar. Ja, dan uh, moet ik even wat, uh, wat gaan brullen door die radio. Niels Buijs was dit, learning still voor die mensen die willen weten van uh, hoe gaat die jongen eruit zien. Zou zeggen 20 juni, dan uh, is hij hier te gast en uh, dat is dan ook meteen een aanleiding want uh, hij is bezig met een EP en bovendien, als we het over de maand juni hebben, het is het andere geluid van Volendam wat uh, heel erg prominent uh, dan hier uit uh, de radio gaat komen. 6 juni, Loes Fabienne, 13 juni, vast countenance 20 juni Niels Buis. en 27 juni met ijs en wederdienen. Maar ja, dat is uh, hartje zomer. God lorem ipsum, dus dat uh, is een beetje wat dat uh, betreft de maand juni. Uh, goed, we gaan uh, verder, want uh, deze dame die heeft afgelopen week haar release show gedaan. En het was meteen ook haar afstudeeropdracht van, uh, van de opleiding die ze deed. Uh, ook een voormalig deelnemer aan de Rob Akdaal wordt, Namelijk in 2023 deed ze mee. Dina, eh, bekend onder de Instagram-account Dina Days... want dat uh, is de Instagram-account en volledig heet ze Dina Suer. En het nummer wat uh, we gaan horen van de EP... Good Morning is She Will Fly... Dat was hem, uh, Dina, met She Will Fly. En dat is uh, van de EP Good Morning. Dat uh, is een EP die morgen komt, uitkomt. Maar we hebben hier een single eventjes laten horen. Voor het gemak. Um, het uh, moment is daar. Het is De uh, Void. En dan schuine streep Anouk Wolf. Van uh, vandaag. Maar uh, wees niet ongerust. Ruben komt er straks gewoon met één nummer erbij. Dus... Dan is het dan echt een klein beetje de Void. En uh, ik heb begrepen dat bandlid Lennart... nu ergens een beetje mee zit te kijken via het uh, YouTube-kanaal. Dus uh, dat kun je ook uh, volgen. Uh, want daar uh, is alles op uh, te volgen van deze uitzending tussen 8 en 10. Met alles wat uh, live muziek uh, betreft. Um, de eerste, en dat uh, is er meteen ook uh, ja, Anouk zelf uh, die daar uh, plaats neemt. Maar het is wel een nummer van de Void. En dat nummer dat heet... Something in the Water. Sometimes I can lose the connection To myself As I think that I sing out of tune. Yes, yeah, sometimes I don't recognize my own reflection. Yes, yeah, sometimes even when I win, I lose. Cause I've been breaking down at the road. far I've come. And now there's something in the water, something in the air so bright. It, it keeps telling me to get on and leave a little more this time. 'Cause I've been breaking down at the road I am on. But now there's something I am chasing perfection. But I don't wanna be ruled by a mind like that. Cause I've been breaking down. Het is, altijd, het is altijd de bedoeling dat wij tussen de nummers door even een applausje geven. Nee. Zodat ook jij de kans hebt om eventueel iets wat daar gevallen is weer op te rapen. Ik weet nee, niet wat. dat was de bedoeling. Oh, dat was de bedoeling. Oh, oké. Okay. Ja, niet Ik denk... de bedoeling dat hij viel, maar... Ja, nou ja, goed. Ja. Goed, something in the water. Ik ga straks even vragen waar het een beetje over gaat. Maar dat gaan we zo doen. Maar eerst het tweede nummer van vanavond. Yeah. En straks in het volgende uur volgt het laatste blokje van twee... En het nummer dat heet Iron Skin. The dark state of mind slows the clock down. Days feel way too long, there's a hunger in my soul. But I've got to start letting go of the things I can't control. If I'm living inside tomorrow's shadow, on the darker side of dawn, breathing in circles, I can't remember sipping the words I can't get out. Ooh. Turn into a brighter shade Show me everything that I long to be As if I'm wide awake within a dream Guide me through this game, I gotta win I don't wanna pretend to hide beneath this iron skin I made in time to turn my heart around don't make me remember I don't need to know that when I'm living inside tomorrow's shadow on the darker side of dawn breathing in circles I'll never remember sipping the words Can't get out. Show me. De Void. En in dit geval alleen Eva Anouk. Maar goed, we gaan straks ook Ruben erbij zien. Zover is het nog niet. Wil je nou weten hoe die band nou echt klinkt? Ja, dan moet je even nu luisteren. Want ja, dat is altijd leuk. Want dan ga ik het nu ook echt laten horen zoals ze werkelijk ook op podia staan. De Void met Understand.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 ...beelden zijn niet geschikt... ...voor jeugdige kijkers. Ja, kijk, want, uh, nou ja, Hij zal, hij zal maar niet inzoomen hoor. Leon, uh, wat dat wat gaat, dat doet hij niet. Maar goed, um, want... Uh, ja, ...we zijn ook op YouTube uh, te zien. Dat was Pony Machine. En over Pony Machine gesproken... Uh, er komt uh, nieuw materiaal uh, van de maand. Dit was heel erg leuk. Want dan zeg ik altijd... ...ja, uh, joh, je hebt uh, fijn gemaild... ...maar dat is allemaal net na de release datum. Dus dat is een beetje uh, als mosterd... ...na de maaltijd. En, Daarvoor hoorde je de Void, zoals ze echt klinken, met understand. Um, want ja, zoals jullie werkelijk klinken, dan maak ik een heel mooi bruggetje... naar iets waar jullie hebben gestaan, waar denk ik jullie ook als vissen in het water voelen. Mystery Land. Ja, daar stonden ja. we. Ja, um, Want uh, wat was daar zo leuk aan, Ruben? Uh, Mystery Land. Ja, nou, het is gewoon uh, vet. Dat, kijk, met The Void proberen wij eigenlijk een brug te slaan tussen... Uh, uh, bandmuziek en elektronische muziek. Mm. Uh, en wat DJ's doen. Mm. Dus wat bands en DJ's doen. En De Void die zit daar in het midden. Mm. En dat wij als band daar op Mysteryland konden staan wat eigenlijk alleen maar voor DJ's is, mm. was gewoon heel erg vet. Ja. En een soort van, uh, toch een kleine trofee voor onze artistieke ja. Ja, ja, doelen ja. eigenlijk. Ja, artistieke ja. doelen. Mm. Ja. Uh, want waar, nou ja, je, je geeft het al aan, hè? dat is het ook meteen het uh, verschil. Van uh, DJ's en gewoon wat, wat jullie doen. Dus, uh, is, uh, is, is het dan toch een beetje een schemergebied tussen techno en dance, wat jullie uh, maken, of niet? Dat, uh, tussen techno, dance, pop en rock, denk ik. Dat is uh, mm -hmm. ja. het schemergebied. Dat is de void. Dat is de void in de midden Oké. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Um, is dat uh, nog iets uh, waarvan je denkt... nou, daar zullen we nog, uh, graag nog wel eens op zo'n soort festival staan? Ik weet dat er nog een festival is. Oh. Zeezout. Oh, nou, moeten we maar eens gaan mailen. Ja, dat lijkt ja. mij ja. ook. Het uh, uh, programma is uh, nu uh, vol, volgens mij al vastgesteld. Maar Wanneer is dat dan? Eind augustus. Oh, jeetje. Okay, In, ja, Amsterdam, nee, In Amsterdam is dat. Ja, Zeezout festival. Jaar. Ja, nou, het, is ja. Een, het is een idee. Ja, leuk. Ja, ja, maar nou, waar is dan op een gegeven moment ook een beetje dat, dat een beetje ontstaan van. Nou, dat is, is leuke muziek om te maken voor, voor jullie drieën? Uh, ja, dat, nou, dat, uh, het begint niet bij, bij een vraag eigenlijk. Het nee? begint dus gewoon bij een idee, een muzikaal idee. Dus we hebben eigenlijk nooit gedacht van... oké, nu gaan we dit... ja, dit soort muziek maken. Ja, en ik moet wel zeggen dat... maar ik heb een grote interesse voor synthesizers gekregen... en ik produceer het. Dus dan krijg je misschien ook al een beetje... dat die sound krijgt. Ja, ja. Ik denk inderdaad... ja, zo. Ik kom even slecht uit mijn woorden nog. Ja, dat voor? Nee. Even regroupen. Ik denk inderdaad, de sound... ...van de muziek komt heel erg bij Ruben vandaan. Ja. En de vorm van de liedjes... ...en de teksten en de melodieën... ...nou ja, jij schrijft ook melodieën... ...maar dat komt heel erg vanuit mij. Ik ben gewoon best wel een pop-songwriter, denk ja, ik. Ja. Maar als ik het had geproduceerd... ...of door iemand anders zou laten produceren... ...zou het heel anders klinken. Jij bent ja. inderdaad echt van de synthesizers. En samen emogeert dat tot wat ja. we dan nu maken. Eigenlijk. En okay, Lennart is... is zelf gewoon super erg fan van... Ja, toch? Van, van hardstyle en techno en zo. Dus hij was zo enthousiast toen wij het ons het eerste uh, nummer lieten horen. En hij was echt van, oké, okay, let's go. En in de repetities uh, zijn, zijn we dan eigenlijk ook gewoon lekker aan jam. Ja. En dan ontstaan er weer nieuwe nummers. Zou een combi ook kunnen? Dus dat uh, bijvoorbeeld als er een, uh, toch een, uh, een DJ... laten we zeggen, niet van het uh, grote kaliber die uh, Martin Gerricks... Uh, waar Max mm -hmm. Verstappen en uh, Lendo Norris op staan te, staan te jetsen... Maar uh, iets daaronder, dus die ook redelijk aan de weg gaan timmeren zijn, zou dat kunnen? Dus een combinatie, een soort kruisbestuiving tussen De Void en een DJ die... 100%. Uh, die uh, ja, ja, zeker. Ja. Of, je bedoelt gewoon een soort ja, samenwerking? Uh, nou ja, ja een soort featuring of ja, ja. zoiets. Zeker ja, zeker weten. Ja. Absoluut. Dat lijkt me heel leuk. Ja. Ja. Uh, uh, dus jongens, we houden uh, ons yeah. aanbevolen. <laughs> Let's go! <laughs> ja. Um, nou ja, goed. Uh, we hebben een, uh, even een tijdje terug. Dat is denk ik een maand geleden hadden we hier een, uh, een clubje, mensen. Uh, twee stuks. Die noemen zich de Kiwi Club. Ik zal je even wat laten horen. En dat is uh, experimentele, conceptuele, uh, techno en dan dance eigenlijk ook. Oké. Okay. Ja, laat ik wel even horen. waar was dat met uh, de single die vorige week is uh, verschenen: It's not My Birthday? Hip hip hoorie. En er staat er ook iets uh, bij tussen haakjes, maar dat weet ik ook niet helemaal uit mijn hoofd. En daarvoor was het track 24 van de Kiwi Club. Uh, deze moet ik inhalen, want het uh, is ons ontschoten. Ook deelnemers aan die Robakta wordt fleeback en last in een hees.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 Out. Take it day by day Lost in a hate Ik krijg het dat weer een beetje aangereikt, dit uh, verhaal van Fleabag Bent, die een jaar of twee, drie geleden ook deel uitmaakte van Drop Rob Akna woord En we gaan op naar het tijdstip van negen uur, ja. Want de, de NOS heeft geen dienst, schijnbaar vandaag. Want het nieuwsrubriekje, dat is één seconde. Vind ik als nieuwsminer vind ik dat niet erg, eerlijk gezegd. En bovendien hebben we nog twee minuten extra, ook wat dat dan gaat. Dan um, Huis, vorige week zat hij bij ons in de uitzending te vertellen over zijn nieuwe single. En die ga je horen tot aan... Negen uur